Tien uur, Jobboots, met het NOS-journaal. Caribische eilanden die het Koninkrijk der Nederlanden willen verlaten, mogen direct weg. Premier Rutte heeft dat tijdens een werkbezoek aan de Antillen gezegd tegen NRC Handelsblad en de Telegraaf. Als de meerderheid van de bevolking voor is, dan is dat mogelijk. Dan belt u even en dan regelen we dat, alles Rutte in de NRC. Volgens de premier reageerden de eilanden verbaasd toen hij met zijn aanbod kwam. De premier hoopt met zijn opmerking te voorkomen dat de Caribische eilanden opnieuw bij Nederland aankloppen voor financiële steun. Die moeten zich houden aan de afspraken die in 2010 gemaakt zijn. Opnieuw onderhandelen over financiële steun is geen optie, zegt Rutte in de Telegraaf. Een breuk met het Koninkrijk is het enige waar de eilanden bij hem nog mee aan mogen komen. De politie in Friesland heeft gisteravond na een wilde achtervolging op het Prinses margriet de eigenaar van een speedboot aangehouden. De man van 45 uit Smallingenland had te veel gedronken. Agenten zagen bij Warten de speedboot met hoge snelheid aankomen. Toen de man de politieboot zag, keerde hij om en ging er vandoor. De politie zette de achtervolging in, maar verloor hem uit het oog. Later werd de speedboot toch klemgevaren en de man aangehouden. Zijn boot is in beslag genomen omdat hij al eerder was betrapt op het varen met hoge snelheid. Kremlin-criticus en oppositieleider Alexei Navalny is met de trein teruggekeerd in Moskou. Op het station stonden enkele honderden aanhangers die hem ontvingen met bloemen en spreekkoren. Navalny werd donderdag door een rechtbank veroordeeld tot vijf jaar kamp wegens verduistering. In afwachting van zijn beroep is hij op vrije voeten. Op het proces kwam veel kritiek, onder meer van mensenrechtenorganisaties. Zij spreken van een politiek proces. Tegen zijn aanhang in Moskou zei Navalny dat hij, nu hij voorlopig vrij is, toch zal meedoen aan de burgemeestersverkiezingen in Moskou. Die zijn op 8 september. Het weer eerst nog bewolkt, maar op steeds meer plaatsen zonnig. Vanmiddag overal zon met temperaturen van 20 graden aan zee tot 25 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig en tropische temperaturen van rond de 30 graden. En ook de dagen daarna volop zomer. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. show. Presentatie: Mieke van der Wij en Bas van Werven. Dames en heren, welkom terug alweer bij het laatste uur van deze nieuwsshow. Straks om half elf is recensent Onno Blom, de gast voor de boekenrubriek. Onno is inmiddels al aangeschoven. Wat heb je in de boekenluwe tijd voor ons meegenomen? Vier stuks. Ja. We moeten nooit te weinig boeken aandragen voor de mensen. Ik wou het vandaag hebben over de kunst van het reizen. Reisboeken is mijn onderwerp. Dan zit er heb... steeds notenboom bij, hè? Dus Dacht dan ik. zit er steeds notenboom ja. bij. Dat is, dat is helemaal duidelijk. Uh, Sai Goku is zijn nieuwe boek. En dat beschrijft een pelgrimage langs de 33 tempels in de buurt van Kyoto. Mm -hmm. Ik heb ook een boek meegenomen van Erik van den Berg. De Sok van Tapies. En dat gaat over Barcelona. Een deeltje van de privé domeinreeks van de arbeiderspers, Schrijvers op reis heet dat. Dat laat niet veel aan de verbeelding, <laughs> over, die titel. <laughs> en ik heb ook een dichtbundel meegenomen uh, die min of meer binnen uh, het onderwerp valt. Want er wordt een reis in beschreven, maar ook vooral is het onderwerp De Laatste Reis, De Dood. En die, de, die bundel heet Bezweringen en is geschreven door Willem van Toorn. Mm -hmm. Mooi, en die gaan we straks over een... Uh, nou 25 minuten uitgebreid met je door. Ik wacht onder. rustig af tot mijn beurt is. Heel goed. Nou, over een klein kwartier gaan we praten met René Diekstra over moederliefde. Ook belangrijk. Maar soms slaat moederliefde wat door. Want deze Roemeense moeder die besloot al die prachtige doeken. Matisse, Renoir, Gauguin. Nee, geen, die zaten er niet bij. Matisse, Picasso. Monet? Er zat een Gauguin Monet. bij. Ja, zeker weten. Ja. We gaan het nou opzoeken, ja, we gaan nou gaan het opzoeken. Weten, maar die moeder die wist überhaupt niet wat ze in de tuin begraven had, want die dacht ik stook ze maar even op, want mijn eh, zoon heeft het gepikt, gestolen schilderij van de kunsthal, om de criminele zoon te beschermen. En we besluiten deze show met een gesprek over de ophef die het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone veroorzaakte door een van de aanslagplegers tijdens de Boston Marathon op de cover te plaatsen. Maar we beginnen. Mieke, met een kijkje in het hoofd van machtige mannen en vrouwen. Als CEO van een groot bedrijf moet je richting geven en duwen... vertrouwt Jeroen van der Veer, de ex-topman van Shell... de televisiekijkers aanstaande maandagavond toe. Want dan begint namelijk een nieuwe serie afleveringen van het programma... Kijken in de Ziel. Na, psychiaters, strafpleiters, artsen, coaches en politici is het ditmaal de beurt aan Nederlandse topondernemers om door Koen Verbraak het hemd van het lijf te worden gevraagd. En Koen is vanmorgen bij ons. Goedemorgen. Ja, Goeiemorgen. ja die Jeroen van de Veer zegt wel meer uh, dingen die ik onthouden heb. Als ondernemer heb je flaporen nodig. En dan <laughs> ja, spot ook, hè. dan wijst hij zo naar zijn eigen oren, want uh, dan, dan kan je goed luisteren. Hij bedoelt eigenlijk, ik ben de, de, de, de personificatie van de topondernemer bijna. Ja, nou hij zei ook, ondernemers vallen op doordat ze in gesprekken met andere mensen altijd proberen hun antennes uit te steken en er zelf iets van op te pikken. Om door altijd te denken, wel kan ik hier mijn voordeel mee doen? Kan ik hier mijn eigen business uh, beter van maken? Mm -hmm. En, en toen zei hij, daar zijn ja? flappen horen heel handig bij. Ja, ja. Goed, maar dat was ook een beetje zelfspot natuurlijk. Ja. Ja. Uh, trof je veel arrogantie aan bij deze topondernemers? Nee, eigenlijk niet. Ik vond het ook in het benaderen van deze mensen. Want er zitten inderdaad een paar grote jongens bij. Harold Goddijn bijvoorbeeld, uh, inderdaad van de vier. Van TomTom Tom is die, hè? Ja, van, van Tom, Tom inderdaad. Hans Weijers zit erbij. Ja. Uh, uh, Rijnman ja. Groenink. Zit er ook bij, ja. Ja. Dat was een grote vis die jij gevangen hebt. Dat was een kon. grote vis. Maar op Rijkman-Groenink na was het redelijk makkelijk om ze te benaderen. Omdat het mensen zijn die... Het viel me ook op, ik, ben, ik stuurde, de, stuurde ze een, een uitnodiging... en ik kreeg al heel snel een reactie. Omdat het mensen zijn die knopen doorhakken. Die zitten niet uh, een half jaar te dubben over een beslissing. Die denken, doe ik dit of doe ik dit niet? En en, en Groening niet? Nou, krijgen we van Groening altijd de bel. Het is een soort psychopaat die. Uh, nou, dat is in andere leden. Nee, nee, nee, maar toch ja. eventjes. Dat, dat, die teneur is wel, uh, wel ja. gestart. Naar nou, aanleiding van het boek van Jeroen Smit, de Prooi. Ja. Ja. ja, nou ja, ik wilde hem er graag bij, omdat ik het toch een, een interessante. Uh, in elk geval is hij een toon aan een spraakmakende bankier geweest. Mm -hmm. En uh, een van de meest veelbesproken veel mensen van de afgelopen tien jaar in Nederland. Dus ik dacht, die man wil ik er heel graag bij. En is die arrogant? Als hij de botel overhoudt, weet je wel, nou kom op, ja, dan, kom op. Hij zegt zelf, want ik vroeg het aan, hem, van, uh, of, of dat, dat zijn leiderschap vaak zo getypeerd wordt als arrogant en hard. Mm -hmm. en toen zei hij, nou ja, ik heb het wel al mijn leven lang gehoord dat ik arrogant ben. Ja. Ja. Maar wat ik aardig vond, wat hij ze bijvoorbeeld zei: van, ik, ik vroeg aan hem, u bent ook weinig empathisch, wordt altijd gezegd. Nu zei hij, dat is ook zo. Uh, ik, ik was soms met iemand aan het praten. En dan had ik het gevoel dat ik hem uitbundig geprezen had. En dan hoorde ik later dat iemand zei: Ik had het zo fijn gevonden om een keer een compliment te krijgen. En dat is natuurlijk wel weer leuk. Ja, ik heb ik de stel. eerste twee afleveringen gezien. Daarin, eh, daar aan het eind van die, ene, van die tweede zit een soort previewtje voor de volgende. En daar ja. zie je dat er een enorme clash met Groenink gaat ontstaan. Ja, die komt ook voor, ja. ja. ja. En dat had te maken met het feit dat hij het imago van een graaier had. Dat geef ik uit dat, dat, dat hele korte ja, stukje. Ja, dat ja? heb je goed begrepen. Ja. Ja. Daar gaat het onder meer over. Ja. En dan wordt hij echt uh, bo boos. Het hè? gaat natuurlijk over hoe, hoe zijn afscheid bij ABN AMRO is verlopen... en het vele geld wat daarna op zijn rekening werd overgemaakt... en waar dat vandaan kwam en hoe terecht dat was. Dat was de discussie. Had je het gevoel dat hij echt uh, uit zijn rol viel? Het is, iets, het is een onderwerp wat hem, wat hem raakt. Ja. En, uh, uh, en ik vond het wel heel moedig dat hij kwam. Ja, Want het was duidelijk dat dit onderwerp voorbij zou gaan ja. komen. Dat was, en en daar, daar zijn we ook wel weer goed uit. We hebben e heel hard geclashed, maar het was niet het einde van het gesprek. Nee. Uh, wat verder opvalt is dat er van de elf drie vrouwen zijn. Nou, ik denk dat jij daarmee qua percentage beter zit dan... Uh, dan ja, er zijn weinig vrouwelijke topondernemers, gek genoeg. Wie heb je... Sylvia Toot. Je, je, je bedoelt de, de, dames, ja, de dames, Ja, de dames. Sylvia zo, Toot, ja. Marlies van Weijen, van Van Weijenverf. Uh -huh. En uh, Tekla Bodevis. En die uh, is directeur-eigenaar van een aantal scheepswerven. Ja. Wil je er nog verschil zitten tussen de, de, de dames en de heren? Of valt dat weg op dat niveau? Je bedoelt in, in, in hun opvatting, Ja, aanpak. Uh... Um, ik denk wel dat die vrouwen toch ietsje... Um, minder van zichzelf vervuld zijn. Dat is misschien een beetje een gewaagde uitspraak, maar ik had wel het idee dat hij wat, wat iets meer... Ja, ik zie je meteen van de. Nee, nee maar, hoor. Ja, nee, maar ik, ik, ik, ik, dat vond ik wel. Ik denk dat mannen toch, zeker in dat soort functies... Zijn je, moet geen heel, je moet geen grijze muis zijn die graag onder, onder de bank kruipt. Het zijn wel mensen die vinden, van zichzelf vinden dat ze er mogen zijn. En die vrouwen zien ook wel, zoals Tekla Bodevers zegt... Je bent een goede leider als je mensen om je heen verzamelt... die beter zijn dan jij. Nou ja, er zijn toch niet veel mannen, nee. denk ik, die dat, die dat gauw zullen zeggen. Oké, okay, toch hè? is ook wel weer, weer, weer typerend voor deze groep, volgens mij. Ja. Het loopt over van de platitudes. Vind je eigen weg. Zorg dat je mensen om je heen hebt die beter ja, zijn Ja, maar je ik heet. denk dat je, als je het ziet, dat je dat is gevoel het... niet hebt. Nee, nee maar, ik vind, herken, je, herken je patronen in die, in die mensen. Waarvan je echt zegt, nou, dat, dat hebben ze allemaal gemeen. Dat zijn de belangrijkste... Common factors. Het zijn mensen die, uh, die weten wat ze willen. Dat vind ik uh, heel uh, aangenaam ook om met ze te praten. Het zijn gewoon, die gesprekken geven ook energie. Er, er zitten geen aarzelaars aan tafel. Dit zijn mensen die weten wat ze, ja, welke, die welke kansen we opgaan. Dat zijn niet veel mensen in het leven die nee. dat zo duidelijk weten. Wat jij natuurlijk doet, is je gaat met zo iemand zitten... en dan heb je een gesprek. Ja. En later wordt het allemaal door elkaar gesneden. Want ja, natuurlijk... er zitten drie uur te praten... en dan blijft ongeveer twintig minuten per persoon van alles. Ja, en kijkt, later ja, wordt het... Ja. per ja. thema wordt er dan een, een uitzending van ja, gemaakt. Dus zo is jij het. beleeft dat heel anders dan... hoe de kijker dat uh, straks gaat beleven. Ja. Maar de, ik dacht wel... want ik, dan zat ik eventjes te denken... Uh, hoe, hoe is dat voor verbruik dat je iedereen dezelfde vragen moet stellen. Heb je dan zo'n lijstje? Ja, maar het is, het is niet dat ik een lijstje afvink. Want het zijn echt elf verschillende interviews. Alleen dezelfde onderwerpen komen terug. Alleen wat je natuurlijk wel gaat doen... Uh, tijdens die interviews ga je ook heel erg... dan denk je van, dat hoort bij die. Die heeft dat gezegd. of zo. Dat, dat schiet je allemaal te binnen. Dus je moet op dat moment wel heel geconcentreerd werken. En heel snel door die kaarten pakken in je hoofd te roetsen. Je zit dat al je te denkt, monteren in je hoofd. Ja, en dat bijna. je denkt, dit hoort bij hem. Of, maar kijk, die mensen weten van niks. Want Die zitten tegenover je en die denken, waarom gaat hij hier nou? door, maar ik weet waarom ik het vraag. Nou weet je wat, ik dacht te zien dat je in deze serie sneller interrumpeert dan in de vorige, klopt dat? Ik Dat heb je goed gezien ook, omdat dit de serie was waar ik het meeste tegenop zag van tevoren. Waarom? Ik, dit leek me een heel moeilijk onderwerp, mm -hmm. want ik ben een, een, ik ben niet economisch onderlegd, ik ben historicus, ik ben een goede krantenlezer, ik volg het journaal, een nieuwsuur en zo. maar ja, of ik ben niet in een specialist op het gebied van opties en aandelen. En, en dan zit ik opeens tegenover mensen die dat wel zijn. Mm. Dus ik dacht van tevoren, dit wordt nog wel hartstikke moeilijk. En, en, het en dan, viel mee. Ja, en, ja, dan, ja, en, dan, en dan? Nou ja, dan, dan ga je misschien wel vanzelf in een soort overdrive. Of dat je in elk geval denkt, goed luister, goed erbovenop. Ja, maar jij was toch ook geen expert op het gebied van voetbalcoaches... en toch heb je die ook <lacht> gedaan. Ja, dat, ja. Dat, dat liep heel anders. En Bijvoorbeeld bij de psychiaters, dat, ja, dan ben je vanzelf een luisteraar. Want ik ga natuurlijk niet tegen de psychiaters zeggen hoe het volgens mij zit. Dan luister je vooral. Maar, maar volgens niet, mij gaat het daar ook helemaal niet om. Het gaat nee. toch om hoe die mensen zijn. Ja, En ik ben de geïnteresseerde buitenstaander. Ja, en ja. dat is eigenlijk een prima rol. Ja, dat is niet verkeerd. Wie, want je hebt er elf. De we, we heleboel namen zijn al gekomen. Wie, wie ik heel leuk vond, was die meneer Mandemakers. Van, van, de, van de Ja, Dat vond ik echt een ontde ontdekking. Ja, een klassieke self-made man natuurlijk. Ja. Die ja. gewoon ooit begonnen is in het schuurtje van zijn vader ja, en moeder. Ja, ja, ja, ja. Met drie keukentjes. Ja, en nu. Een bedrijf heeft met 5000 mensen. Dat is wel heel leuk. Dat, je, dat, dat kan dus. Ja, en uh, wat, je, wat je zag, dat was een soort, nou ja, niet echt dédain, maar toch dat de mensen die uh, zelf alles hadden opgezet, zoals zo'n meneer Mandenmakers, die vonden. Uh, ja, iemand die Shell een tijdje leidt, vonden ze eigenlijk geen topondernemer. Nou, dat is, dat, en ik denk dat, dat Van der de Veer dat zelf ook wel vindt. Die zei van, ik ben een werknemer in loondienst. Die het hè? meest betaald krijgt. Ja, ja en na Shell. Nou, heeft hij heel lang bij Shell gezeten. Maar veel van die mensen hoppen van de ene firma naar de andere. En zo'n mannenmaker is gewoon, die is zijn bedrijf. Nou, was dat een van de weinige uh, uh, unusual suspects. Verder ja. heb je alle grote namen gepakt. Jonge ondernemers missen wij. Nou, Duncan Stutterheim. Ja, die is inmiddels ja. ook ja. al in de 40. Ja, dat is waar. Ja, hallo. Maar er zijn. Uh, ja, ik heb het natuurlijk over van 22. Gedacht. Ja, die zijn er ook bij. Ja. Ja. Nee, dat had dat, dat, dat, dat, dat gekund. Ja? Maar niet gedaan. Bewust niet gekozen. Ja. Nou, ik heb dan toch een beetje gekeken. Ik geloof sowieso als interviewer uh -huh. uh, meer in mensen die de 30 gepasseerd zijn. Want die mm -hmm. hebben toch iets meer. Uh, uh, ja, daar zitten al wat meer randen aan. En daar hou ik van als interviewer. Er zitten ook wat dukjes in. Ja, beter. met mooiere deukjes. Ja, ik de vind het ook ja. mooi als je mensen aan tafel hebt. Die weten ja. wat het is om failliet gegaan te zijn of zo. En hoe krijg je ze zo ver? Want ja, je moet ook inderdaad uh, uh, het hemd van het lijf vragen. Ja. Altijd aardig blijven. Aardig, niet de maar ons... wel goed luisteren. En ja. ook uh, soms uh, niet aardig durven zijn. Dat ja. is ook belangrijk. Ben jij in eerste instantie niet bedreigend? Naar je... Ik geloof er heel erg in dat, mensen, dat het begint met dat mensen zich op hun gemak voelen. Ja, ja. Daarna kan je ze killen. Nou, <laughs> nou ja, in, in, in elk geval, daarna mag er best wat gebeuren. Nou, maar die... mensen moeten niet <laughs> beven aan tafel gaan zitten. Nee, maar Koen is geen Sven Kokkelman, hoor. Nee, dat weet ik. Uh, dat, ik ik, herken ik me hierin Maar hier. bovendien, als dat als mensen, want mensen moeten je ook iets gunnen. Ja. Ja. Als je iemand in, interviewt, omdat ik weet niet, misschien hebben jullie zelf die ervaring ook wel. Ja. Als het iemand die, die leuk is, dan denk ik, ach het vertel je, je gewoon iets makkelijker. Ja, kijk, het mooiste is, ik heb dat wel eens eerder gezegd... maar mijn grote leermeester was Joop van Tijn van Vrij Nederland. En die zei altijd, het maakt helemaal niet uit hoe je je vragen formuleert. Hoe je, iemand moet gewoon jou de moeite waard vinden om het aan te vertellen. Hmm. En ja. dat is uh, wel... Ja, dat en merk je dan eens... dat, je, dat je er profijt van hebt... dat je al een aantal van deze series gemaakt hebt? Zodat mensen ook weten waar ze aan beginnen? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik, ik stuur ze wel die series op. En uh, um, he, als, ik, als ik ze uitnodig en een dvd erbij. Maar ik ga dat niet vragen. Van uh, ja, U bent natuurlijk gekomen omdat u de vorige serie hebt. Nee, dat vraag ik niet. Welke, oh, misschien helpt het. Welke beroepsgroepen staan op je verlangenlijst? Wat wordt de volgende serie? Daar denk je over na, neem ik aan. Nou, er zijn, er zijn, ik wil heel graag, maar dat moet een slotserie zijn... iets maken over religieuze leiders. Dat vind mm -hmm. ik altijd. En dat moet dan echt... Dus de rabbijnen, imams, dominees, bisschop over de grote vragen van het bestaan... Ja. Maar ik zou bijvoorbeeld ook nog wel graag een serie over rechters willen maken. Met rechters. Waarom? Nou, dat, die rechters... De interessantste mensen zijn voor mij... mensen die beslissingen nemen over andere mensen. Mm -hmm. En daar zijn rechters bij uitstek natuurlijk een voorbeeld van. Ja. Maar ik heb altijd gedacht dat lukt niet met rechters. Want kijk, je wil ook vragen aan een rechter... Van, uh, hebt u wel eens spijt gehad van een, van een uitspraak? En ik denk niet dat een rechter dan zegt... nou, er zit een Alkmaar en Vento, acht jaar vast... Ja. en dat dan hadden, hadden we, het we nooit gemogen Goed te doen. Maar ik denk, toch moet ik het doen. Het is een mooi onderwerp. Met deze serie, eh, kijken in de ziel van eh, topondernemers, zit je ook nog eens in een heel bijzondere pand, hè? Ja, we bleken, dat wisten ja. we niet, in het huis te zitten... waar ooit Albert Heijn gewoond heeft. Ja. En toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, dat is een teken. Dat en Dat, we, van. dat ja. wist je van tevoren niet? Nee, dat wist ik niet. Nee. En ik dacht, dat, dat, dat, dat, dat is een goed begin. ja Nog even tot slot, uh, uh, Koen. Want die, jij hebt die serie natuurlijk al helemaal opgenomen. Uh, wij gaan er nog naar kijken. Ik heb twee afleveringen gezien. Uh, vond de, je het leuk? Ja, ik vond het heel erg leuk om, om te zien. Ik... Uh, it, it, ik vind het heel boeiend. Ik vond uh, die ook met name de dames vond ik heel relativerend ook. Sommigen ja. waren natuurlijk zoals Sylvia Toots die, die, die heeft het allemaal al achter zich. Ja. En die, kan heel, en die zegt ook eerlijk gewoon, ik moet zo lang blijven zitten als leider. Ja, precies. En zo. Dat zijn die uitspraken ook, die, die, die je niet heel vaak hoort. Die kan ook toegeven. En, uh, en ook, wat ook interessant is, is die enorme verschillen. Ja. He, dus dan stel je bijvoorbeeld uh, een, een vraag. Dan zeg je, wat is de uiterste houdbaarheidstijd? En de ene zegt, nou, uh, vier tot acht jaar. En de andere zegt, oh, maar ik, ik, ik, je kan makkelijk dertig jaar blijven zitten. Ja. Ook die totale uh, ja. verschillen, en dat, dat kwam wel vaker voor. Dat ja. die echt opvallend waren. Ja, daar, daar hoop je altijd op. En daar monteer je natuurlijk ook op. Ja, he? precies. Ja. Is. En de ene zegt, oh, ik zie het meteen als iemand ondernemer is. En de ja. ander zegt, nee, dat kan je helemaal niet zien. Dus ja. eh, ze, ze, hebben ook nog, ja, ze denken er absoluut niet allemaal hetzelfde over. Dus eh, dat is ook heel erg leuk. Wat wil ik nou nog zeggen? Dan ben ik mijn draad kwijtgeraakt. Oh ja, wat, wat nou eh, het, het, het, het, het opvallendste was uit, die hele, uit al die gesprekken. Dat je dacht, nou ja, dit... Nou, ik dacht van tevoren dat ondernemers eh, droge mensen zouden zijn. Goddroog. Vooral geïnteresseerd in cijfers. En dat bleek niet het geval. Dat vond ik toch voor mezelf een ontdekking. Dat ik dacht, dat zijn eigenlijk stuk voor stuk leuke mensen. Ze vallen wel mee. Ja, ze vallen wel mee. Ze vallen heel erg mee. Okay. Dus je had helemaal niet bang hoeven te zijn. Eigenlijk niet. Nee. <laughs> Goed, dankjewel. Koenverbraak, eh, journalist. Zijn nieuwe serie dus. Kijken in de ziel. Eh, kijken, eh, zou ik zeggen. Topondernemers komen aan bod maandag om kwart over negen op Nederland 2. Bij de NTR. Bij de NTR, ja. Meer informatie ook via onze website nieuwshow.nl. Ja, deze week wordt bekend dat de zeven kunstwerken... die in oktober uit de Rotterdamse kunsthal werden gestolen... of hebben wel zeker, zijn verbrand. De moeder van de hoofdverdachte in de zaak... heeft de werken namelijk in de kachel gestopt. Op die manier dacht ze haar criminele zoon te helpen... door het bewijsmateriaal aardig te vernietigen. Deze week stond ook de politie bij de moeder van een Nederlandse neonatie... op de stoep omdat er zoon moest worden meegenomen. Moeder reageerde vol ongeloof. De zoon was immers al lang gestopt met dat rechtsextremisme. Dat was iets uit een ver verleden, uit de puberjaren. En wat is dat toch? Moeders die het crimineel gedrag van hun zoons... vergoedelijke ontkennen of eh, proberen te verbranden. Zelfs opnemen en helpen. Daarover praten we met de psychologe René, Diekstra. René Diekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat in één week beide moeders, eh, zowel die van die kunstrover als van deze neonatie... die schieten criminele zoons te hulp. Is dat verrassend of normaal gedrag? Nou, het is mijn zin belangrijk om dit soort gedragingen van moeders... van ouders in het algemeen overigens... te plaatsen tegen de achtergrond van één show dilemma. Namelijk, wat doe je als ouder, mm -hmm. als moeder... als je weet dat je kind een misdrijf heeft begaan... maar anderen, politie of justitie, dat niet weten... Eh, en hij of zij natuurlijk daar zelf niet mee naar politie of justitie gaat. Help je dan om zoveel mogelijk dat te verdoezelen? Of eh, dring je erop aan dat hij zichzelf aangeeft? Of als je dat weigert, doe jij dat dan? Is ook... het, is een dilemma, het is een dilemma waarvan we weten dat het regelmatig voorkomt. Mm -hmm. We weten niet hoe vaak, maar bijvoorbeeld eh, vorig jaar zei... Je, de... Rotterdamse burgemeester Abu Talep, naar aanleiding van Rellen, uh, die in de stad hadden plaatsgevonden en vernielingen... die zei, ouders, gaan, als je dat weet van je kinderen, ga ze dat dan aangeven. Het is dus ook het is thema, thema die van die het diner, speelt. hè? Het, is het thema ja. van het diner van Herman Koch. komt in ja. de literatuur ook, uh, ja. ook voor. Uh, waarom doen moeders dat? Is dat inderdaad pure liefde? Is het beschermen van het, uh, van het nageslacht... Nou, ik denk dat als je naar de Romeinse kwestie kijkt... Hè, waar ja. jullie het net over hadden, in die plaats, hoe heet het ook weer... Kallu of zo, is ja. zo'n lastige ja. naam... dat daarvan bekend is dat uh, stelen, diefstallen... zo'n beetje de dagelijkse bezigheid is van tal van families daar. En dus ook het zoveel mogelijk verheimelijke daarvan. Ja. Dus in zo'n cultuur kan ik me goed voorstellen dat met name moeders... Hè, die vaak toch ook degene zijn die zoveel mogelijk hun kroosten beschermen bepaald niet de neiging hebben om met die schilderijen onder de arm naar de politie te gaan... en te zeggen van, uh, kijk eens wat mijn zoon gedaan heeft. Maar juist het tegenovergestelde proberen te doen. Ja. Maar uh, hoewel die moeders uh, weten dat die zoons criminele handelingen verlichten... blijven ze dat hun uh, gebroed toch de hand boven het hoofd houden. Wat, wat zegt dat over de relatie tussen deze moeders uh, en hun zonen? Uh, uh, uh, ja. Nou... Ik denk dat je moet realiseren dat in sommige gevallen het zo is... dat uh, tussen uh, moeders en zonen, uh, op grond van de dingen... die al heel lang spelen bij die zonen... Hè, veel van de criminele handelingen die jongens verrichten... worden verricht door jongens die uh, in intellectueel opzicht... in de manier waarop ze met problemen omgaan in het leven... Uh, niet op de beste manier zijn uitgerust... Ja, dus die moeders hebben vaak al een hele lange geschiedenis met die jongens... waarin dingen verkeerd dreigen te gaan... waarin ze eh, maatschappelijk aan de rand dreigen terecht te komen, et cetera. En ze hebben zich natuurlijk heel vaak opgeworpen... als degene die eh, ja, het eigenlijk de belangrijkste verantwoordelijke is... om ervoor te zorgen dat het toch niet al te zeer uit de hand nee, loopt. Misschien maar toch niet voldoende gestuurd blijkt te hebben... om te zorgen dat het helemaal, helemaal overgaat of de andere kant uitstuurt, hè? Ja, dat is de andere kant van de medaille. Het ja. is natuurlijk lang niet altijd handig om als kinderen dingen doen. en zeker als, als ze volwassenen zijn. Hè, als ze ouder zijn dan 18 of 21, afhankelijk van het land. als ze dingen doen die echt niet door de beugel kunnen. om ze daar uiteindelijk niet de consequenties van eh, te laten eh, ervaren. Hè. Ja. Door ze bijvoorbeeld inderdaad op een gegeven moment te zeggen. Van, of jij gaat naar de politie toe en geeft aan wat je gedaan hebt. of ik doe het. Ja. En misschien is het ook wel moeilijk om iets wat uit je eigen lichaam is voortgekomen. totaal af te vallen? Dat is één. Uh, ik heb eens een keer van een moeder gehoord in dit soort situaties. Die zei: uh, Ik heb een tijd lang in Rotterdam met gezinnen gewerkt waar veel geweld voorkwam. Ook door de jongens, door de zonen, die de boel in elkaar ramden, of die diefstallen deden, of zelfs gewelddadige zaken. En ik vroeg een keer aan een moeder: terwijl wij haar wilden stimuleren om het kind aan te geven, waarom doe je dat nou niet? Want je weet dat als jij er niet iets aan doet, als je niet grenzen stelt... dat het alleen maar doorgaat. En toen zei ze, nou, ik doe dat niet, want stel je voor dat hij op wordt opgepakt... dat hij in de gevangenis terechtkomt. Komt hij er dan beter uit als dat hij erin ging? Die twijfels hebben nogal wat moeders in het opzicht... omdat ze denken dat dat de zaak alleen maar erger maakt. Ja, maar daar houdt ze, ze dus in... alleen maar rekening met die zonen... en niet met de maatschappij. Exact, exact. Dat en dat is, een, dat is een andere belangrijke vraag. Waarom doen ze dat niet? Ja. ja. Als je je kind wil aangeven, dan moet je op een gegeven moment zelf ook bepaalde principiële houdingen mm -hmm. hebben. Die zodanig zijn dat je zegt tegen dat joch van ja, wat er ook gebeurt. Ik vind gewoon dat, we, dat ik dit niet kan laten lopen. Ja, maar dat zou in de in optiek van een, van een gewoon mens een, een heldere relatie zijn. Deze moeders nemen het dan extreem voor hun zonen op. Sterker nog, ze criminaliseren zichzelf door, door zo uh, iets te doen. Hoe kan je zo'n relatie omschrijven als psycholoog? Nou, eh, je bent haast geneigd om te zeggen, maar ik, nogmaals, ik twijfel of je dat in de Romeinse situatie... Hè, waar we het net mm. over hadden, eh, zomaar kunt plaatsen... vanwege dus de, laat maar zeggen, de criminele cultuur ja, ja, waarin precies. al die dat gezinnen is leven. Anders, ja. Ja. Ja, maar eh, in sommige gevallen kun je spreken van een symbiotische relatie. Dat wil zeggen van dat, eh, dat moeder en zoon, met name vanuit de moeder... zo slecht is in grenzen stellen ten opzichte van dat joch. Ja. Zowel wat betreft zijn gedrag als de grenzen tussen hem en haar... Ja, dat ze geneigd is om uh, wat er dan ook gebeurt... altijd ervoor te zorgen dat hij zo dicht mogelijk uh, in haar buurt kan blijven. Hmm. En anderen zich daar niet, hè, zoals politie en justitie, gevangenisdeuren... Ja. tussen kunnen werpen. Precies, die symbiotische relatie, die symbiose tussen een moeder en een zoon... leidt die, als die zoon maar licht crimineel is... altijd tot een, uh, tot een versteviging van het criminele pad? Uh, dat kan. Uh, wij zijn vaak geneigd om te zeggen... je hoopt eigenlijk dat in een gezinssituatie... dat er twee, krachten, twee ouderlijke krachten werkzaam zijn. Ja. Namelijk de verbindende kracht, laten we zeggen het moederlijke... en de grenzenstellende kracht, het vaderlijke. Dat hoeft ja. overigens helemaal niet precies uh, samen te vallen met... de Fysieke vader en de fysieke moeder. Hè? Ja. Die, die, het kan ook zijn dat moeder soms echt de grenzensteller is... en vader veel meer de verbindende. Mm -hmm. Maar die beide krachten zouden eigenlijk in een gezin... op een adequate manier, op een goede manier moeten zijn. Nou, in een hele sterke symbiotische relatie tussen een moeder en een zoon... vooral in veel criminele gezinnen, waar de vader eigenlijk afwezig is... dus die neemt niet of nauwelijks deel mm -hmm. aan de opvoeding... Ja. Ja, is er natuurlijk die grenzenstelende kracht niet. Nee, precies. En en dan is kan het ook makkelijk uit de hand lopen. Dan kan het makkelijk uit de hand lopen, ja. ja. Ik heb ook uh, in die, die kwestie van uh, de schilderij... waar overigens wel een Gauguin bij zat, Bas. Ja. Uh, Zie je wel. <laughs> ja, je had, had gelijk. <laughs> uh, heb ik ook helemaal niks gehoord van de vader? Nee, dat is heel vaak zo. Nogmaals, eh, ik verwees net naar het werk wat wij deden in Rotterdam in dat opzicht. In een groot aantal van die gezinnen, 60 tot 70 procent van die criminele gezinnen... was de vader afwezig. Hij was voor een stuk afwezig omdat hij vaak zelf crimineel gedrag had vertoond. Dus eh, met politie en justitie in aanraking was geweest, in de gevangenis had gezeten. Daardoor was er een breuk in het gezin ontstaan. En moeder probeerde zo goed en zo kwaad als dat ging... die zaak zoveel mogelijk bij elkaar te houden. En op het moment dat een van de zonen, hè, door het slechte voorbeeld van vader... ook op dat pad ging, haalden ze alles uit de kast om er maar voor te zorgen... dat de buitenwereld, dus buren, maar ook politie en justitie... daar niks van zouden weten. Dat helpt vaak niet natuurlijk, want op dat, dat betekent eigenlijk... dat die zonen voor een stuk vrij spel kregen, ook in het gezin. En nog waarschijnlijker het voorbeeld van een vader gingen navolgen... dan je sowieso al had kunnen verwachten. Dus inderdaad, dat kweekt voor een stuk of stimuleert zelfs, of geeft de vrije baan... voor verder crimineel ja, gedrag. Ja. Ik vroeg ik, mij af of er nog uh, literaire voorbeelden waren... van een moeder en een zoon. Of, uh, die. Nou ja, ik zat even aan, aan, helemaal aan de kocht te denken. Die, nee, ik denk, nou, er zijn vast wel meer voorbeelden van te verzinnen. Of misschien ja, moeders, dit, moeders in de literatuur zijn wel ja. gewend om het op te nemen voor hun zoon. Ja, Bovendien begreep uh, ik inderdaad uit een stuk in de Volkskrant vanochtend... dat die vader van deze jongen oh, in de gevangenis zat. Okay, ja, dus nou, dat, het was een nou, dat, familie van criminelen. Ja, nou, goed, ja. Dat, dat klopt ja, dus en, helemaal en, en, ja, en dan is dus de neiging om dit soort dingen... zoveel mogelijk voor de buitenwereld af te schermen... en het, het gewoon te vinden haast, is natuurlijk relatief groot. Hm. Maar dat betekent ook dat er dus geen grenzenstellende kracht... in die gezinnen aanwezig is met alle consequenties die dat heeft. Interessante analyse is hierbij wel dat als politie en justitie... opsporing zouden willen doen dat je naar dit soort... symbiotische relaties moet gaan kijken, hè? Dat is een van de dingen. Sterker nog... Um, op het moment dat jongeren op het criminele pad raken... dan zijn ze meestal jonger dan, dan 18. Ja. Dan zijn ze nog minderjarig. En eigenlijk zou de politie en justitie zelfs bij geringe vergrijpen... het stelen van een buurjongen, van een brommer... Ja. te hard rijden, uh, in een winkel de deur uitlopen met spullen... zonder dat je bij de kassa bent langs geweest... Op dat moment zou de politie eigenlijk al direct de jongen als ze hem bij zijn kraag hebben gegrepen, ja. mee naar huis moeten nemen. Ja. En met de ouders inderdaad dit soort zaken doornemen. Ja. Van luisters, uh, het is van belang dat jij daar een hele duidelijke grensstellende rol in speelt. Ja. Ja. Achmoed, het maak, je maakt het alleen maar beroerder door het niet te doen. Ja. Helaas gebeurt dat te weinig. Hè? Dus we uh, hebben de, de ouders betrekken bij dit soort dingen. Ja. Abu die was hier uh, onlangs uh, te gast. En die had het daar ook uh, over. En die zei ook dat uh, die, die, die criminelen steeds jonger werden. Hè? Van, uh, ja. En maar dat zij ook hun moeders meelaten delen in de, in de winst. En dat dat ook nog ja. wel een aspect is. <laughs> dus, ja, ja, dus ja, hun precies, dat hun moeders dan dus ook de niet de neiging hebben. Die profiteren gewoon mee. Ja. Ja. Ja, dat is dus een stuk van de criminele cultuur in dat opzicht. En dat, dat betekent ook dat die moeders bepaald niet hun eigen inkomen... Hè, eh, omwettige inkomen voor een stuk gaan afsnijden. Ja. Nee, En zo brandt het kachel dan ook, hè? letterlijk in het geval van die Roemeense moeder. Hartelijk dank, René Liekstra, psycholoog... over waar zo'n symbiotische relatie tussen moeder en zoon toe kan leiden. jong talent Tim Knol met het nummer Sam van juni 2010. Een single van zijn uh, debuutalbum. En dat heet gewoon heel eenvoudig Tim Knol. Dat is wel lekker als je gewoon begint. Zo, daar ja. zijn we. En we hebben, na de knol krijgen we een blom. Ja. Oh, dat is wel een hele goede. Ja, dat, ja, dat is binnenrijm. Ja. Uh, Mieke, dus ik wist ja. niet dat jij daar iets van afwist. <laughs> ja. Geweldig. Ja. Ja. Ja. Onno Blom is een en al binnenrijm. Ja, ja, ja mooi hè. Ja. Ja, je komt ook van achter naar voren. Dat vond zat altijd zo leuk aan mijn naam. Daarom heeft hij hem ook gebruikt in de ontdekking van de hemel. Goed, uh, mag ik het woord? Ja. Oh, dank je. Kunst van het reizen, daar wilde ik het over hebben... aan de hand van een viertal boeken die ik heb meegenomen. Um, het, het valt, het is natuurlijk... als je erover nadenkt, is uh, reizen in de letter een enorm belangrijk thema. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat een reis... min of meer de grondvorm is voor bijna elk goed boek. Want wat gebeurt daar meestal in, 9 van de 10 keer... Daarin wordt een kweeste, zoals men dat noemt, een zoektocht afgelegd. En daarin zie je de figuur, de hoofdfiguur, zich verplaatsen van kaft tot kaft. Dus een reis is een metafoor voor het leven, maar ook voor lezen, als het ware. Dus het is niet uh, verwonderlijk dat er ontzettend veel uh, reisboeken bestaan. en dat de literatuur mede uit reisboeken is ontstaan. Um, en waar het vroeger voornamelijk zo was dat, uh, dat reisboeken uh, dienden om uh, lezers die niet konden kijken op de plek waar degene die had gereisd was geweest, om dat wel te laten zien, daar is uh, nu natuurlijk een heel andere situatie ontstaan, omdat via de televisie en het internet en alle, alle media je eigenlijk bijna overal kan rondkijken. Dus wordt de rol van de reiziger zelf, van de schrijver, veel belangrijker in die reisboeken. Nou, nou heb ik... Uh, twee boeken meegenomen die eigenlijk voorbeelden zijn eigenlijk van, het, uh, van de klassieke uh, kijkreis. Hè. Dus iemand die ergens rondkijkt op een plek van betekenis. Uh, en die dat dan uh, heel geschikt en aardig doet. En dat is uh, Erik van den Berg. Dat is een, uh, een freelancejournalist. Vroeger schreef hij voor de Volkskrant volgens mij... Yeah. Die heeft een boek geschreven dat heet De Sok van Tapies. En dat gaat over de andere kant van Barcelona. En dat is natuurlijk precies wat een journalist graag doet. Ja. Hij kijkt rond en uh, schrijft dan niet alleen maar de redekker of de reisgids over... maar die laat juist zien wat er meer aan een stad te beleven is... dan als je gewoon alleen maar oppervlakkig rond kijkt. En dat doet hij in, die, in allemaal hele korte hoofdstukjes ontzettend aardig. Hij vraagt zich af waarom er eigenlijk bloemenstallen zijn op de Ramblas. Ja, dat vraag je je af. Volgens mij koopt niemand daar bloemen. Nou, hij gaat zo'n <laughs> kraampje binnen en hij begint een gesprek van waarom doe je dit eigenlijk? Dan ja. blijkt zo'n familie al generaties lang bloemen te verkopen enzovoort. Hij vraagt zich af waarom staat er één hotel op het strand terwijl je daar absoluut niet mag bouwen? En dan blijkt dat de, het gemeentebestuur heeft gezegd ja, dat, is, dat is nog deel van de haven, maar het is maar mooi het enige hotel met een eh, dat, dat toegang biedt direct tot het strand. En dat van een hele rijke ondernemer is. Hij, dat zo is dat dus steeds een heel aardige ironische blik... op een stad die veel mensen wel zullen kennen. En hij refereert aan uh, bekende dingen. Maar laat steeds de achterkant van de, daarvan zien. En ook uh, uh, de humor daarvan. Bijvoorbeeld de Sagrada Familia. Daar schrijft hij over dat het toch een ramp zou zijn... voor de stad als die af was. Hè? Want ja, juist zonder dak en als puinhoop is dat iets. Ja, En hij begint, hij begint te redenen. Tekenen, want Gaudi, de architect van de Sagrada Familia, is, was een cijferfetischist. En die heeft dat, dat, dat gebouw op een hele ingewikkelde manier opgezet. En die zegt, zegt hij, eigenlijk moet je dus voordat je daar binnenkomt... een sudoku oplossen. Nou ja, de, heel, heel aardig, heel aanstekelijk. Het uh, doet hij prima. En de, de titel van het boek, hè, de sok van Tapies. Ik weet niet of iedereen weet wie Tapies het is. is een voetballer te maken, toch? Een voetballer, Mieke. Nee, nou, nu gaat die eruditie dus ietsje onderuit. <laughs> <Al -lodokie. laughs> Dit is namelijk een hele beroemde... De beroemdste moderne oh kunstenaar uit Catalonië. Uh, Kat oh, nee, Tapies ja wist uh, ja. Maakt uh, buitengewoon oh, mysterieus. Vandaag, uh, ja, ja, ja, ja. Eerst met dat Gauguin. Nee, ik nu, kan het oh. niet meer mooier maken voor je. <laughs> het, is, het, is, het, is, het is. Ik bijna zit hier afgelopen. met schaamrood op de kaart. Ja, nou, nog een half uurtje, Mieke, ja. en dan krik je weer op. Oh. Um, Tapies is een, een hele uh, goede, mysterieuze kunstenaar. Maakt abstract werk, maar wordt door het publiek heel slecht begrepen. En kreeg op een gegeven moment in de stad de opdracht om. Een, een beeldhouwwerk te maken. En wat leverde die na lang nadenken in? Een sok. Uh, en dus ik denk, ja, een sok. Wat zullen we nou krijgen? Eens, uh, een maquette van een sok. En uiteindelijk is die ook uitgevoerd. Maar niet na uh, eindeloos gehakketak. Kunstenaars wilden hun broeder kunst daar niet afvallen. Maar ze begrepen ook niet wat het een sok moest <lacht> wezen. Uh, en anderen zeiden. Het sprake over de onafhankelijkheid van de kunstenaar. En wat krijgen we nou in tijden van bezuinigingen? Allemaal wat een onzin allemaal. Nou ja. Uiteindelijk is hij gemaakt, niet zo groot, want hij was geloof ik 40, 50 meter begroot en Nu iets kleiner. Uh, hij is gemaakt en iedereen vindt het nu prachtig. Die kunstenaar is in februari 2012 overleden. Heeft zijn eigen museum in de stad. Nieke, ga daar vooral eens kijken. Doe ik. Haar boetedoening in Barcelona. Ja, boetedoening. Meteen ongelooflijk goed. Wat een, wat een prachtige uh, brug bouw jij voor mij naar boek 2. Wat ik wil bespreken, namelijk Goku van Sees Notenboom. Die heeft een pelgrimage gemaakt naar de 33 tempels bij Kyoto. De vroegere hoofdstad van Japan. En heeft die, samen, die, die reizen heeft hij samen gemaakt met zijn uh, vrouw, de fotograaf Simone Stassen. En het, het boek bevat dus niet alleen teksten, maar ook hele mooie foto's van al die tempels in die buurt. Boetedoening, zeg jij. Het is mijn sterke indruk dat Notenboom in ieder geval ook reist um, om... Uh, uit, uit redenen van contemplatie. Ik denk dat een Notenboom, oorspronkelijk een katholieke jongen... toch tot de overtuiging is dat als je leidt als je pijn hebt aan je voeten, als je valt, als je struikelt... als je ontzettend veel moeite moet doen om ergens te komen. Want waarom zou je eigenlijk anders alle 33 tempels moeten zien? Ik bedoel, is dat volledigheidsdrift of waarom is dat? En dan zijn er ook weer 33 dan, hè? Het zijn er 33, De maar goed, daar De Christus. Ja, dat precies, ja. Dus dat, daar nou, nou kom je weer een beetje op schot met je eruditie. <laughs> uh, dus, dus uh, hij zegt ergens mooi uh, dat, uh, dat, die, de, de, dat die tempels nu in het geheugen van zijn voeten zijn bijgeschreven. Hè? Door lijden kom je tot contemplatie. Het is als het ware een ritueel, dat reizen. En het is ook niet voor niks. Uh, en dan heb ik het weer even over die twee soorten reisboeken die je zou kunnen onderscheiden. Een journalistiek verslag waarin de andere kant van iets bekends uh, uh, wordt getoond. En... Die reisboeken waarin met name de reiziger zelf... de schrijver in het middelpunt staat. En dan hebben we in de tweede categorie het echt over Notenboom. En niet voor niets begint hij zijn boek met een val. Hij valt op een gegeven moment van een van die trappen. Die tempels die zijn allemaal via hele hoge trappen. Die zijn op, op, op bergtoppen en ingewikkeld te bereiken. Hij klaagt ook ontzettend over het verkeer. spreekt ook geen Japans, dus de wegvragen is een lastig <laughs> puntje voor Cees. Uh, maar hij valt. En hij valt dan met zijn hoofd op een steen en... Uh, hij valt op zijn oogkas en er ontstaat een enorme bal... en zijn oog wordt zwart en dat zit dicht. Nou, nou hoef je uh, maar een paar keer iets van Notenboom te hebben gelezen... om te weten dat dat een, uh, een metafoor is, een symbool is voor degene die uh, moet kijken. Het gaat om het kijken. Het gaat om zijn blik op die tempels. Mm. En wat wil het geval? Hij zoekt al die tempels op en hij beschrijft hoe prachtig mooi die zijn. En die foto's, die bewijzen dat ook. He, dat die, die schitterende harmonie, die op die plekken, die tuinen daaromheen, is dus allemaal geweldig. Hij leest die, die tempels als het ware als een boek. En hij, hij, ver, hij verdiept zich ook ongelooflijk uh, in de literatuur die uit die tijd speelt. En hij, hij haalt allemaal boeken die wij niet kennen aan. He, hij, hij pronkt ook heel graag met zijn eruditie, dat oog, dat zit dicht... en ergens beweert hij dan, en passant even, dat hij daardoor beter kijkt. Mm -hmm. Ja, dat, is, dat geeft aan dat het gaat, dat niet de reis zelf eigenlijk telt... Ja. maar dat hij het is, hè? dat het het geestesoog van Notenboom is... wat je daardoor door die reis uh, uh, heen moet halen. En uh, zo zou je dus eigenlijk nog een derde categorie reizen kunnen onderschrijven... en dat is de imaginaire reis. En daar vallen dan eigenlijk alle romans weer onder... Ik heb nog een boek meegenomen dat heet Schrijvers op reis. Een privédomein gaat op vakantie. Nou, de privédomeinreeks is een van... Een van de allermooiste aller mm -hmm. literaire reeksen uh, in Nederland. Misschien wel de mooiste. Samen met de Russische Bibliotheek heeft een hele grote geschiedenis. De grootste schrijvers ter wereld zitten daarin. Hè, met dagboeken, brieven, allemaal uh, uh, privédocumenten. Uh, en wat heeft de Arbeiderspers nu gedaan om die reeks opnieuw onder de aandacht te brengen? Hebben ze een aantal schrijvers gevraagd om een reisverhaal te schrijven. Mm -hmm. um, en daarin zie je opnieuw dat... dat uh, Eigenlijk niet telt wat de bestemming is van die reizen, waar ze naartoe gaan. Uh, dat, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Het gaat er gewoon om: kan iemand goed schrijven? Het is altijd een: het is over de band uh, zo'n zo opdracht. Hè? Dus uh, het, het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Als je goed schrijft, dan, dan maak je alles goed. En het is ook. Je kan ook gewoon in je eigen kamer blijven zitten. Je reist ja. door mijn kamers en heel, heel ja. beroemd werken. Mieke, wat dank, wat geef jij allemaal geweldige voorzetten vandaag. <laughs> dat wist ik natuurlijk. Ja, dat hè? wist jij. Dat ja. wist jij. Nee, dus die, die, die, die verhalen zijn heel, heel wisselend. Niet allemaal even fantastisch en ook niet allemaal uh, nieuw. Hè. Bijvoorbeeld, uh, Arthur Chapin heeft een, een, een verhaal bijgedragen. Dat heet Magonia. Dat is een heel oud verhaal. En dat beschrijft dus een een uh, ja, imaginaire wereld in de wolken. Dus dat is, dat is ook een reisverhaal. En het is aardig als het zich ook een beetje op die grens begeeft. Bijvoorbeeld Arjan Visser heeft een verhaal geschreven... waarin hij zich herinnert hoe hij voor het eerst wegliep... en een briefje achterliet voor zijn moeder. Toen belde hij daar huis op, want hij wilde terug. Halverwege had zijn moeder het helemaal nog niet door. Dat, ja, dat vind ik al, dat ik ja, fantastisch. Mooi. Dus dat is, dat, die reis heeft eigenlijk alleen maar in zijn hoofd plaatsgevonden. Maar je leest toch het verslag. Dus dat... Nou... Uh, wel aardig. Een korte verhaal natuurlijk. Dus elke strandboek. keer. Strandboek, het zwembad in en dan een verhaal en dan weer het zwembad. Ja, zo gaat dat dan. Uh, de vakantie komt eraan. Ja, dan tot slot ja. wil ik graag aandacht besteden aan een dichtbundel. En die dichtbundel heet Bezweringen. En die is geschreven door Willem van Toorn. En dat is een schrijver die uh, uh, misschien niet altijd de aandacht heeft gekregen uh, die die verdient. Hij heeft een, een vrij vaste, uh, goed omlijnd. Uh, uh, publiek, maar hij schrijft al jarenlang de, vind ik, hele mooie boeken. Goede romans, essays ook. En hij is ook iemand die, die bekend staat, wiens werk je goed zou kunnen typeren... aan de hand van dat kijk. Hij heeft een, een roman geschreven, een leeg landschap. En hij, hij leest die landschap ook heel goed. Hij analyseert, hij kijkt goed en dat doet hij ook in zijn, in zijn poëzie. En in zijn nieuwste bundel, Bezweringen, Willem van Toorn is van 19... 35. Gaat het niet alleen over een reis, met name een reis. Ik denk naar een huisje wat hij zelf heeft. in ieder geval naar een, een huisje in de Berry in, in, in Frankrijk. waar hij hele mooie uh, ja, verbeeldingen van geeft in gedichten. Het gaat ook over uh, de laatste reis. Hè? Dus de reis die leven heet. en die uitloopt uh, op de dood. En veel van zijn gedichten zijn eigenlijk hommages. of bijna brieven in dichtvorm aan vrienden en bekenden. die er nu uh, niet meer zijn. En misschien uh, mag ik de bespreking afsluiten met het uh, voorlezen van één gedicht. En dat is een in memoriam gedicht dat geschreven is uit de Berrie. Dus het is zowel een uh, reis in de ruimte als een reis in de tijd aan Cor Jellema. Een, een dichter uh, uit het Hoge Noorden uh, die er niet meer is. Brief uit de Berrie. Motregen op de tuin vandaag. Je ziet nauwelijks diepte. De grijze boerderij van Madame H. is in een wolk gehuld. Middeleeuws landschap, net als daar, bij jouw graf. Even ontwaar ik jouw tuin door deze heen. Je zit achter het huis. Je leest. Ik zie niet wat, maar wil graag dat het rielke is. Wie zal ik mijn zelen halten, dat sie niet aan deine ruurt? En dat je dan vooral aan je geliefde tuinman denkt. Alles is maar gedacht, dus dit mag ook. Dat ik je soms zo mis. Je zachte stem, een zeer precies citaat, je glimlach. Als ik hier onder de bomen zit, hoef ik toch niet te zeggen. Lichter wordt het. Ik zie Madame H. op het pad naar haar moestuin. Honderd haast. Moeizaam en brekelijk. Maar ze was er al toen van ons nog geen moeder had gedroomd. Ik zou niet weten waarom dat mij troost. Mooi. Mooi, uh, mooi gedicht van uh, Willem van Toren. Uh, en uh, dankjewel, Onno, voor je, voor, je, uh, voor je verhaal en je besprekingen. Als u de titels nog even na wilt lezen, dan kan dat altijd. Niet alleen op onze site, nieuwsjoep.nl, maar er is ook een teletekstpagina 260. En daar staan ook de titels op die Onno heeft besproken. Goed, oh, je gaat er vandoor. Ja. Ongel gaat weg, eh, ja, met Koeven van gaat weg. Nou, gelukkig is er wel. nog een gast uh, weer uh, bijgekomen. Ja. En dan gaan we het, uh, we gaan het hebben over de uh, Rolling Stone. De Amerikaanse uh, Rolling Stone, dat magazine, ligt onder vuur. Het blad zette deze week uh, Jokar Tsharnaaf. Tsarnaev. Tsarnaev, ja. Een van de aanslagplegers bij de Boston Marathon eerder dit jaar op de cover. De reacties in Amerika waren niet mals. Winkels weigeren het blad in de verkoop te doen. En teksten op Twitter als horrible en a disgrace... stonden symbool voor de reactie van miljoenen Amerikanen. Over covers, bladen maken en de ophef rondom deze editie van de Rolling Stone... gaan we praten met de hoofdredacteur van het blad Nieuwe Revue. En dat is Erik Nomen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat, wat, wat, wat vind je van de cover? Ja, ik vind het een prachtige cover. Ik, uh, ik, snap, uh, ik snap de hijzaar die het uh, oproept. Ik snap dat mensen, met name in Boston, die mensen verloren hebben... of in ieder geval mensen kennen die we mensen verloren hebben... Dat, uh, dat daar vrij veel rumoer over is... en dat mensen het misschien niet heel aangenaam vinden... Maar dus soms, de reacties begrijp je wel. Soms, nee, maar soms is de waarheid gewoon niet aangenaam. stel, anders drijf ik op de cover van ja. de Rolling Stone. Ja, in ik... een popsterfoon. Had ook gekund? Ja, dat had ook gekund. Ja. Ja. Kijk, de, mensen denken altijd dat Rolling Stone alleen maar gaat over popmuziek. En daar schrijven ze wel verder over. Maar hm. ze hebben al vanaf hun oprichting, en dat is nog over 1968, ongelooflijk veel aandacht besteed aan politiek. En met name binnenlandse politiek. Richard Nixon bijvoorbeeld. Hij heeft ook wel eens op de cover gestaan. En je kunt moeilijk beweren dat dat zo'n hoofdredactie groot fan is geweest <laughs> van Richard Nixon. Sterker nog, dat was eigenlijk ja. hun hele doelstelling om die man kapot ja, maar te maar maken. Het meeste wat meest hoort in Amerika inderdaad is nu uh, dat deze man op een hele pret eruit. Ziet er goed uit. Het is nou, hij ziet er heel goed uit. Het is een foto is een zo uit nou, harde het is een foto uit de tijd dat hij gewoon een, een vrolijke student was... met de, de ja, Jan, die, ja, met die de hele dag een ja. beetje aan het was met vriendinnetjes. Ja, nou ja, liefelijk ziet hij eruit. Hij, hij ziet er heel liefelijk snorretje. uit. Het ja, is, is echt de, een, een posterboy voor terrorism. Hij heeft van die mooie slaapkamerogen, van die vrolijke uh, krulletjes. Het is natuurlijk inderdaad een heel gewoon charmant oogende jongen. En dat is nou precies waarom de Rolling Stone hem op de cover heeft gezet. Namelijk, je kunt niet aan iemand zien... Dat hij terroristische daden gaat plegen. En deze, deze jongen had niemand het ooit verwacht. Het staat een heel groot stuk, ik geloof iets van 15 pagina's, gaat over het portret van deze man en, en zijn achtergrond. En dan is het dus juist heel erg mooi om te zien dat um, uh, terroristen en, en de dreiging voor Amerika, dat zijn niet altijd booskijkende mannen met baarden en hele grote wenkbrauwen die, die met een gebalde vuistje staan. Dat kunnen ook gewoon die jongens zijn die. Ja, samen met jou uh, hm. naar uh, Game of Thrones kijken... en gezellig ook in het worstelteam zitten. Maar meneer Noven, begrijpt u de reactie van de Amerikaan op die cover? Nou, ik begrijp zeker. Uh, stel dat je uh, mensen hebt verloren in die bomaanslag... en dat zijn natuurlijk een aantal... dat je dat, uh, dat, je dat niet aangenaam vindt. Hm. Maar ik vind niet dat Rolling Stone deze foto niet had mogen plaatsen. Sterker nog, ik denk dat het juist heel goed is geweest... dat ze die foto hebben geplaatst. Ja, het kan op, uh, natuurlijk ook een perfecte publiciteitsstunt zijn... want iedereen heeft het nu opeens weer over Rolling Stone. Ja, maar kijk... Dat is altijd een beetje een slecht argument. Dat krijgen ja. wij ook bij Nieuwe Review wel eens. Ja. Als je een keer een cover hebt waar mensen overvallen... in de het publiciteitstunt. Ja. Terwijl je alle weken daaromheen natuurlijk ook... allemaal covers probeert te maken waar mensen heel erg door geroerd zijn. Ja, maar goed, bij de ene weet je zeker dat het meer op overzaken. Ja. Trouwens, er stond gisteren in de Volkskrant ook uh, in, uh, een, paar, een paar foto's... van een cover uit 1970 uh -huh. van de Rolling Stone... waarop Charles Manson te zien is. Ja, exact. En Time heeft Adolf Hitler nog wel eens op de cover gehad. En zo zijn er genoeg redenen om aan te geven. Ja. Natuurlijk zal altijd meewegen commerciële belangen. Je, je maakt een cover omdat je denkt dat het daardoor beter gaat verkopen. En dat doe je eigenlijk elke week. Oké, okay, dan zijn er deze, ook deze week door een agent... die bij de arrestatie was van de gebroeders... Uh, uh, en die foto's maakte daar, ja. foto's gepubliceerd op internet... Uh, in reactie op die cover Rolling Stones. Uh, daar zie je een foto waarbij deze uh, Boston bomber... een, uh, een uh, sniper rifle, dus zo'n zo ja. geweer op zijn kop heeft. Ja, je ziet zo'n klein die... rood laserpuntje ja, op zijn precies. hoofd... En, uh... Ja, dat in de, zo werd hij gearresteerd nadat hij iets van, uh, van 18 uur in een, uh, in een in de boot, boot had, had gezeten. doorgebracht. Ja, Was dat de die foto die beter op, die, op de voorkant van Running Stone nee, had kunnen zijn? Zeker. nou sowieso, die foto is natuurlijk ook, ook een typisch geval van World Press. Hè. Die, die gaat ja. waarschijnlijk wel iets winnen. Uh, die is nooit bedoeld, volgens mij, om gepubliceerd Vindt te worden. Net mee, zoals precies. de huidige cover. Maar ik denk dat beide foto's juist heel erg goed zouden werken. Met name ja. degene die ze nu gebruikt hebben. Want laten we eerlijk zijn... Um, we gaan niet praten nu over de inhoud blijkbaar. Het is echt puur het plaatje. Het is het plaatje ja. Maar die agent is wel op non-actief gesteld. Dat had nou ja, hij die die niet naar buiten mogen brengen. Ja, ja, dat is een beetje de discussie. Hè. Zeggen van, uh, is het terecht dat Edward Snowden uh, is, uh, zou zijn ontslagen? Ja, dat zou terecht zijn. En hetzelfde geldt dat deze man op non-actief is gesteld. De vraag is natuurlijk, van, wat is het maatschappelijk belang... van het plaatsen van uh, die foto of van het lekken van bepaalde informatie? En ja. hij heeft deze foto gemaakt als Politieagent, als, als uh, forensisch fotograaf. Dat zijn in principe foto's die niet naar buiten horen te komen. Ik vind het prima dat het gebeurd is. Alleen die man die werkte 25 jaar al bij de Bostonse politie, die wist natuurlijk prima wat hem ging overkomen. Ja. Die Rolling Stone heeft dus een, een geschiedenis eigenlijk met controversiële covers, toch? Zou je dat kunnen zeggen? Of is dat... Ja, nou dat is een heel groot woord wow. hoor. Ik bedoel, maar ze, ze doen het vaker. Uh, en. Um, het is, het is een blad dat zich in ieder geval uh, naast politiek ook heel erg bezighoudt. Uh, sorry, naast popmuziek ook heel erg bezig, maar Met houdt politiek. politiek. Meneer noemen nog even. Ik ga nog even terug naar dat voorbeeld. Ja. Zo'n foto van een, van een rood puntje op je kop bij een boot. Die had je kunnen kiezen. Ja. Wat maakt nou, wat is de overweging voor een hoofdredacteur? Want u gaat dan ook op de buitenkant van het blad. Ja. Om het een of het ander te kiezen. Ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, in dit geval had de hoofdredactie van de Rolling Stone geen andere keuze hoor. Want die ene foto. Die was, was er nog niet. Maar, niet ja. Ja, precies. Uh, maar nu wel, u gaat volgende week niet revue... Uh, ja. Uitbrengen. Weer, nou, en dan kan je kiezen uit ja. de dus foto's. Nou, ik denk je? persoonlijk dat er uh, een aantal dingen wegen mee. We hebben zelfs bij Nieuwe Review wel eens onderzoek gedaan, door de stel, laten doen door de stel hersenwetenschappers, om te kijken uh, hoe mensen nou besluiten en hoe snel ze besluiten en op basis waarvan ze besluiten om een blad te kopen in de ja. schap. Ja. En dat blijkt bijvoorbeeld dat het heel goed werkt om een, um, een vrouw te hebben die iets positiefs zegt. Nou ja, dat, dat, is, een, en dat is verschil. Is dus een 1,3 procent. Ja. ja. Uh, daar, kun je, daar kun je je blad niet uh, uiteindelijk op, uh, op gaan maken. Nee. Um, de keuze is... Uh, als ik die keuze had moeten maken... dan zal ik eerder die foto met het puntje doen... Ja. dan die andere foto, omdat dat al een heel beroemde cover is. Je gaat niet een cover namaken. Nee. Maar stel dat de Rolling Stone niet had bestaan... had ik precies dezelfde keuze gemaakt als de huidige hoofdredactie. Nee? Hebt u bij de Nieuwe Revue vaak uh, problemen rond covers? Mm. We hebben recentelijk nog een, uh, een zaak bij de uh, Raad voor de Journalistiek gehad... waarbij uh, Duitse Kroes... Uh, de, het, het, het bikini of het lingerie model, het glamour model moet je eigenlijk zeggen... die stond op de cover terwijl wij een stuk hadden geschreven... Uh, over een elite model contest met allemaal 16-jarige meisjes... die heel graag de nieuwe Doutzen Cruise wilden worden. En Doutzen vond eigenlijk dat omdat zij niet bij elite zat... ze ook niet mocht worden gezien als een soort role model... en daardoor maakten ze bezwaar tegen. Nou, Dat is weggeveegd door de Raad voor de Journalistiek. Uh, wij konden dat gewoon maken en dat is prima. Het enige probleem dat je natuurlijk wel eens hebt is wanneer je... Um, ofwel aan foto's komt van misdadigers... die moet je op een, een nette manier blokken... ofwel in het geval van bijvoorbeeld Amalia. Daar uh, ja, dat was u ook nog mee in het nieuws. Daar waren cover. we ook mee in het nieuws, ja. Ja. Uh, Want uh, het mocht niet, hè? Het ging in tegen de mediacode van de RVD. Ja, nou, de cufferfoto, dat was dan weer het, het, het ontspannende... Is gemaakt tijdens zo'n doorgeregisseerd saai fotomomentje. Dus ja, die mag je gebruiken. Dat was toevallig dit weekend. Nee, er was gisteren was Gisteren, ja, ja, ja. Het zag er weer ja. heel spontaan en fris <laughs> uit. Deze keer met de hond erbij. Het was één groot feest voor alle royalty-watchers. Maar, um, ja, je, je hebt, al, je hebt dan altijd een, een, een privacy-overweging. En dat hadden we dus in het geval van uh, Amalia... ook met het foto's in het binnenwerk, maar niet met mm. een cover. Ja. Maar hoe had u dat al? achteraf gezien anders aangepakt? Zegt u, nee, nou, wat me nog... toen wel opviel... en ik heb ook de dag daarna meteen een groot uh, opiniestuk geschreven... dat de discussie al heel snel ging over... maar ach, dat zielige zeven- of achtjarige meisje... kun je dat haar nou wel aandoen, et cetera, et cetera... in plaats van dat waar het artikel feitelijk over ging... dat de discussie zou gaan over dat uh, de familie van Oranje-Nassau... ongelooflijk hysterisch en angstig omgaat met de Nederlandse pers. Dat was het punt dat we wilden maken. Daarvoor hebben we een aantal foto's gepubliceerd. En het ging uiteindelijk alleen maar over een klein meisje in een, in een hockeyjurkje. Uh, in plaats van dat het zou moeten gaan over het toch maatschappelijke punt dat we proberen te maken. Dus wat dat betreft... Is het niet de meest gelukkige keuze geweest? Aan de andere kant. Maar u wist die... natuurlijk dat u de problemen mee zou krijgen. Ja. Ja, ja, maar het gaat er dus juist om dat wij vinden dat uh, de familie van Oranje Nassau daar eigenlijk geen problemen van zou moeten nee. maken. Oké. Okay. Nou ja, goed, dat is dan een kan... discussie. Ja. Hè? Die, kan je, die kan je starten met een, uh, met een cover. Dat kan je ook geweldig uh, in je, in je letterlijk in je poot schieten. Of letterlijk figuurlijk in de poot schieten. Omdat er heel veel mensen zeggen: van, nou, weet je, dan hebben we afscheid van je blad. Dan ja, nou, met Rolling Stone heeft dat dus meegemaakt. Omdat men, zeker in Boston. Uh, heel veel kiosken het blad gewoon uh, niet, ja. meer, uh, niet meer hebben. Ja. Wij hebben het ook meegemaakt toen bij Amalia. Maar dat was een persoonlijke actie van een enigszins laten we zeggen, gespannen. Uh, plus bedrijfsleider. Die uh, ik geloof iets van tien van de andere supermarkten uit diezelfde keten mee heeft gekregen. Maar voor zover ik weet. Uh, heeft het geen enkele nadelige verkoop opgeleverd? Sterker nog, we hebben uitgerekend hoeveel we er maximaal mee zouden verliezen. Nou, ik dat dat 50 ja. exemplaren zouden zijn. En mensen zijn gewoon spontaan naar de Albert Heijn, de Maak, de. Maar van tevoren eigenlijk. Betekent dat dat je dan ook naar een consumentenpanel gaat met vier verschillende covers? En zegt: welke is de meest controversiële? Wat levert het meeste op? Want dan ja, kom, is het gewoon bladen tot... verkopen, toch? Nou, We hebben, zo, we hebben niet zo'n panel, maar. Het is een beetje een misverstand om te geloven... dat naarmate je cover uh, controversieelder ja. is... dat hij ook commercieelder is. Dat is ja. dus helemaal niet zo. We hebben juist gemerkt uit losse verkoop... dat uh, bijvoorbeeld als je Robert M. op de cover zou zetten... Mm -hmm. Dat omdat verkoop je het, niet. Dat verkoop je gewoon niet. Mm. En gek genoeg ook Geert Wilders verkoopt niet. Dat is omdat mensen blijkbaar niet in de trein aangetroffen willen worden... terwijl ze enthousiast een blad zitten te lezen... Ja. met Geert Wilders of Robert M. erop. Voor je Ja, Exact. <laughs> Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je zoiets, een controversiële cover... dat je dat ook niet te vaak moet doen. Dat je dat gewoon misschien af en toe een keer moet doen. Nou, nee, ja, nee? nou ik zou het eigenlijk gewoon elke keer doen, hoor. Ik heb geen enkel bezwaar om de controverse op te zoeken. Want Nieuw vuur is natuurlijk een beetje een, een tegendraadse blad... dat over het algemeen tegen de haren in probeert te strijken. Dus wat dat betreft, als ik elke week een hele sterke controversiële cover had gehad... dan had ik die gemaakt... Alleen, eh, niet alle artikelen lenen zich daarvoor. Als je een groot stuk over bijvoorbeeld bikerbendes... of uh, Marokkaanse maffia in Amsterdam-West hebt... Ja, daar heb je niets van dat soort fantastische beelden van... dat je elke keer met een topcover kunt doorkomen. Ja. Wat staat er volgende week op de cover, nieuwe revue? Uh, nou, ja, ik zou zeggen, ren nu al naar de winkel. Want nu ja. hebben we een buitengemeen uh, gespierde uh, bodybuilder... Ja. Um, omdat maar een man 30, of een vrouw? Een, een man ja. met echt extre, extreme spieren. De tekst erbij is, ik ontplofte bijna. En het gaat erover dat 30.000 Nederlanders blijkbaar wel geloven... dat om een ideaal lichaam te hebben... ze een anabole kuur uh, prima kunnen hebben. Nou, dat is een uh, schrikbarend <lacht> verhaal. Ja. Maar zeker voor de mensen die op dit moment denken... ik moet toch binnenkort even naar het strand... en ik moet weer een beetje strak in het vel. Ja. Is dat wel een intrigerende... Uh, in een intrigerend artikel. Ja, ja dat, dat ziet er, in extreme vorm ziet dat er ronduit eng uit, ja. vind ik altijd. Ja, ja, en terwijl die mannen die kijken in de spiegel... en die worden dol en dolblij... Ja, maar die, die hebben net, net zoiets als meisjes die anorexia hebben, denk ik wel eens. Die dan ook in de spiegel een dik iemand zien, terwijl ze in feite dun zijn. Mieke, ik zou het niet weten. <laughs> <laughs> Erik Dauber, hartelijk dank. Hoofdredacteur van het magazine Nieuwe Revue. We hadden het over het blad Rolling Stone. Deze week vindt het nieuws wel eens vanwege die opmerkelijke cover met daarop Jahar. Want zo werd hij genoemd door zijn vriendjes op school. Voor meer informatie kijkt u even op onze website. nieuwsshow.nl. Zometeen, dan komt Kamerbreed natuurlijk nog Kees Boman. Die zit op locatie, dat weet ik van hem. Uh, Martin van Rijn heeft hij uh, te gast, staatssecretaris van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hij gaat in op zijn drijfveren en geeft zijn toekomstvisie voor de zorg. Uh, tot volgende week, dan is uh, Peter uh, waarschijnlijk weer terug. Ja. Uh, Bas van Werven, dankjewel dat je mij zo geweldig. Uh,